Uh, surviving Death, deel 2 en 3. Ik kan niet wachten. Ik zet het al de hele uh, week. Ja, ik heb hem in stukjes gekeken. Ja. Maar eigenlijk te trappelen om, uh, om het daarover te hebben, ja. te hebben. Ik vond het een stuk leuker uh, afleveringen, uh, sappiger of zo dan de eerste. Het is absoluut sappig. De ja. eerste was echt precies wat ik verwachtte, wat het uh, onderwerp zou zijn. En ik verwachtte er niet gelijk mediums bij. Ja. En. Uh, ja, ik vind mediums een heel interessant onderwerp. Daar valt gewoon heel veel over te zeggen. En dat zullen we ook zeker doen in uh, thema-uitzending. Over al deze dingen. Over al deze dingen. Ja, ja. Dus um, ja, wat vond jij ervan? Uh, nou, Ik had dus aflevering 1, 2 en 3 redelijk achter elkaar gekeken. En, ik, had, en we zouden, ik wist dat we aflevering 1 zouden doen. En jij zei, nou, misschien alleen aflevering 1 of zo. Uh, nou, niet zo bedenkelijk, maar in ieder geval, daar hadden we het over. Maar toen zag ik aflevering 2 en 3... Nou, toen moest ik heel erg me inhouden om niet alles naar je door te sturen, en ook omdat ik zat, ja, maar dit moet gewoon, want dit is zo Thomas een straatje, ja. met alles wat daarin voorbij komt, is gewoon, het is voor jou gemaakt, heb ik het idee, bepaalde dingen. Vooral bepaalde misschien dingen. de aflevering 3, met name over uh, ectoplasma en zo. Ja, dat heb je helemaal goed, uh, goed ingeschat. Ja, Mocht je een wel. spookachtig belletje horen op de achtergrond, dat, dat is, is de mijn kat, uh, mijn kat Sony Jim. Uh. <laughs> Ja, maar... Nee, maar dat klopt, dat heb je goed ingezien. Uh, ja. Ik vond het ook uh, vooral heel interessant om te bekijken. En ook onverwacht, want uh, nou ja, laat me even gewoon... We kunnen natuurlijk helemaal door de aflevering heen, ja. van begin tot eind. En uh, dat zou kunnen, maar ik heb het niet helemaal uitgeschreven. En ik weet ook niet of hoe, ook niet, denk hoe denk belangrijk ik. dat is. Dan zitten we hier over een uurtje of twee nog, denk ik. Ja. Maar um, ja... Nicole de Haas is wel een beetje de star van, uh, ja. de, van de, deze twee afleveringen, vond ja. ik. Ja, het fysieke medium. Het was sowieso een verbazing dat het opeens naar Nederland ging. Dat huh? Toen dacht ik, ze hebben Nederland er wel heel erg goed uit laten zien. Waar, waar zit die hele locatie waar ze zitten? Het is ook een prachtig gebouw, dit, de, uh, die school voor mediums of zo. Of het de, academy. De van uh, van Zutphen. Oh ja, oh, bij Zutphen. En het zit inderdaad een, een heel groot gebouw, maar dat is niet per se van... van nee, ze huren het, centrum, het volgens mij. Ja. Ja. Maar het is in ieder geval allemaal heel prachtig. Uh, Nicole de Haas, ja, een fysiek medium uh, die daar nou wel volgens mij de, de, de persoon is. Uh. Nou, ze, ja, ze staat wel als een, als een huis, als medium zijnde in de zin van dat ze behoorlijk autoriteit uh, uitstraalt, ja. vond ik. Ja, ja ja fysiek medium dus en ik dacht eigenlijk dat dat niet meer bestond nee maar dat, dat had ik dus ook ik had iets van waar in, ik dacht dat dit allemaal de jaren twintig vorig jaar was of van vorig jaar uh, ben, in de twintigste uh, ja. eeuw jaren twintig en eind negentiende eeuw en dat soort dingen maar opeens is het 21 eenentwintigste eeuw en gaat het over fysiek mediumschap en ectoplasma en heb je van die idee dat ja nou ja jij stuurde mij altijd foto's op van ectoplasma daarom moest ik ook eraan denken oh dan dacht ik oh dit is echt wat voor jou ik heb een heel boek vol met fotografie van ectoplasma ja fascinerend plasma, even kort, is uh, uh, ja, geestelijke, spirituele materie eigenlijk... die mediums kunnen produceren. Ja. En um, nou, mevrouw De Haas, die uh, claimt dat ook uh, te kunnen. Ja, ja. En dan komen dus mensen vanuit de hele wereld daar naartoe... naar dat centrum, wat dan wat ze huren, oké. Okay, maar uh, om haar te zien en horen spreken. Ik denk ook voornamelijk voor cursus, hoor, cursussen, hoor. Als ik het zo bekeek, want um, ja... Ik zit er met een dilemma, Marije. Oké. Okay. Ik wil dolgraag. Daar naartoe. Ik wil niets liever dan. Hè, op het moment dat. Uh, we zitten nog steeds in de corona. Maar. Met uh, dat de lockdown voorbij is. wil ik niets liever dan daar naartoe. Mm -hmm. En dat komt niet per se omdat ik erin geloof. Eigenlijk komt het niet omdat ik erin geloof. Mm -hmm. want eigenlijk geloof ik er helemaal niet in. Goh. Wat een verrassing. <laughs> vertel je maar, me nu. Wat de hek. Maar omdat ik uh, fysiek mediumschap als iets beschouwde wat niet meer bestaat. Mm -hmm. Zou ik daar dolgraag naartoe willen om gewoon die tijdscapsule mee te maken. Ja, tijdscapsule. Om gewoon uh, de ervaring te hebben van een fysiek medium. Of ik daar nou in geloof of niet. Ik vind het een interessant mm -hmm. fenomeen dat er... Fysieke mediums bestonden en, uh, en blijkbaar nog bestaan. Ook. Ja. En dat zag er ook wel spannend uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die hele stellaarsje waar ze in gaat zitten en ze wordt vastgebonden en dan wordt het allemaal donker gemaakt en dan heeft ze een soort van cirkel om zich heen. Het, ook, het komt ook een beetje, ja. Dus bijna is de uh, stem is ook stem, heel apart. Ja, ze heeft twee stemmen en drie, drie zegt er drie in oh, ieder geval. Oh, ja, ja, ja uh, een kind. Ja, er is een, een uh, Freda, dat is een wat oudere vrouw, geloof ik. En Silver Cloud. Silver Cloud, ja. Yeah. Ik weet niet of het een man of een vrouw betreft of een nee, van Mergen persoon of zoiets. maakt het niet uit, uh, ja, in ieder geval. Uh, maar uh, die heeft een hele uh, ja, uh, griezelige stem eigenlijk een beetje. Ja. Yeah. Oh, my good, evening. Good, evening. good evening. Good evening. My name is Silver Cloud. And I'm the one who will take care of the whole procedure throughout the evening. So my friends, are you all looking forward to it? Yes. yes. We have a lot of work to do this evening. At some point, I'm quite sure that Tommy Boy will take over. <laughs> en en Tommy, en daar moest ik eigenlijk best wel om lachen. Maar volgens mij moeten mensen dat. Tijdens de Zeehand ook wel een beetje. Nou, ik mag het hopen dat daar omgelachen mag worden. Want het, je moet, daar moet je wel doorheen, ook al neem je het serieus, tenminste. Vind ik. En het klinkt redelijk absurd. Hi, guys! Hi, Hi! Hi, guys! Laat me explain wat ik doe voor those die niet weten. Ik ben verantwoordelijk voor het ectoplasm. Zo, so I've got a dirty job. Ja. Absurd, maar ja, nou ja, ik, absurd is een onaardig woord, maar... Als je erin gelooft, dan maakt het niet uit, toch? Nee, maar ja, ik weet het niet. Maar ook hoe, hoe Tommy dan praat, ik, ja, ik moest gewoon lachen. En dan weet ik nog steeds niet of ik het wel of niet moet geloven, maar het is ook een soort... Ik moest wel door een soort karikaturaal iets heen prikken. Ja. Of zo, om erin mee te gaan. Zeker. ja. Misschien moet het gewoon alleen maar over haar gaan hebben. Want het is gewoon... On on nou, maar over creepy <laughs> dingen gesproken. Want er zit op een gegeven moment ook die Amerikaanse man... die zijn vader heeft verloren. Ja. En die gaat naar op zoek. En die, die bezoekt dus ook allemaal mediums. En ook dus een fysiek medium. Maar die is dan in Engeland. Dus ze doen dat via een laptop. Ja. Maar dan gaat dat medium in die stem van die vader praten. Dus en die man is er, zijn zus is er en zijn moeder is er. Dus, uh, en dan zit ze daar en dan gaat dat medium praten. En dat was echt een super creepy stem. Mm -hmm. Ik had echt zoiets van, als ik als ik dit bij vader zou moeten... Ik zou echt een trauma erbij hebben ongeveer. Uh, ook, dat heb ik ook nog opgeschreven, ja. Ik vond oh het een hele my heftige God. sessie. Yes, yes, yes, yes, yes. Vader... I'm so sorry. Don't be yeah. don't be sorry. I didn't want to. Go. I know. I we know that. We love you We too, dad. We love you. En die moeder die kwam daar een beetje volgens mij niets vermoeden. Tenminste, niet, niet, maar die ging dat voor het eerst meemaken. En dan hoor je dat en die stem. En ik had echt iets van, nee, dit is echt verschrikkelijk. Ik vond dat een interessant moment. Want ik heb heel vaak, de, omdat ik natuurlijk weinig en weinig dingen geloof, heb ik de mening van, nou, als dit, net als met de religie, ik geloof niet in, uh, in God. Maar mm -hmm. als er mensen zijn die in God geloven en daar positieve dingen uithalen, ben ik het er niet, ben ik in principe niet tegen. Dus mm -hmm. je moet, sowieso moet je natuurlijk geloven wat je wil. Um, maar ik denk van, nou, dat kan nog wel iets uh, van, uh, van nut uh, hebben. Mm -hmm. Zelfs bij uh, communicatie met, met overleden mensen. Ben ik helemaal denk, met je eens? Denk ik dat, het, dat er zeker voor sommige mensen een therapeutische werking bij kan hebben. Maar bij deze uh, ja, reading of zo, als je het gaat ja. noemen. Uh, dacht ik, uh, twijfelde ik aan dat, dat voordeel? Ja, dat had ik ook. En, en, en sowieso, wat, het gaat niet zozeer om de inhoud en of je het wel of niet gelooft, of zij, maar, maar gewoon de hele vorm. En dat ik me ook afvroeg waarom, waarom is deze stem zo? Want het was niet een menselijke stem. Ik bedoel, ja, nee, het was, het was bijna een demonische stem. Of ja, zo. en ook heel uh, soort panisch. Ja. Als ja. er echt, uh, echt iets slechts aan de hand is. Ja. ja. Ja, wat ik überhaupt ook fascinerend vond, had ik eigenlijk nog nooit eerder bij stilgestaan. Maar ook omdat je wel een aantal verschillende mediums ziet aan het werk. Bijvoorbeeld Nicole de Haas is wel de hoofdpersoon. En daar gaat daar. Ja, maar dat is ook het, het, het meest fascinerende verhaal natuurlijk. Maar ook. Uh, dan is er een vrouw in New York, gok ik. Omdat ik altijd denk dat dat soort dingen in New York zijn. Maar niet ieder met een groep mensen. En dan gaat ze medium. Dan gaat ze dingen vertellen over mensen. En er is ook een een-op-een -een contact met die man weer. Die dan ook met zijn uh, moeder en zijn zus. En het contact met een overleden is altijd zo van... oh ja, hij zegt dit, hij zegt dat, hij zegt zus, hij zegt zo... maar een soort van heel gefragmenteerd. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, ik, da daar wil ik dan nog wel meer over weten... maar misschien moeten we dat uitpluizen in onze medium-aflevering... Uh, over waarom is het zo gefragmenteerd? Waarom vertelt niet een overledene persoon... is dat misschien niet mogelijk een, een, gewoon een verhaal of zo... of een coherent iets, maar het is altijd... oh, maar ik krijg dit door of ik krijg dat door. Ja, misschien is dat dan de verklaring... dat je maar fragmenten doorkrijgt en dat je mm -hmm. daarmee moet doen... Um, ik ja. Heb, ja, ik heb daar ook over nagedacht. Uh, eigenlijk heb ik uh, alle readings die je ziet... Um, een beetje geanalyseerd in de zin van... wat wordt er nou precies gezegd? Mm -hmm. En... Het is grappig dat je dit noemt, want nou ja, wat, wat mij opviel is... er wordt eerst wat gezegd over... of, of degene die overleden is of over iemand die... Uh, gehoord wordt. Dus bijvoorbeeld die groene auto. Er werd op een gegeven moment gezegd: je hebt een groene auto. Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Nou, dat was met Nicole de Haas, aan het eind van deel 3. Oké. Okay. Uh, waarna ze zeggen: van ja, maar op mijn Facebookpagina staat de foto van de groene auto. Oh, oh dat en is heb je helemaal Nee, dat kan oh. ik me helemaal niet herinneren. Um, nou, in ieder geval, wordt er, er wordt eerst iets gezegd waardoor er eigenlijk een soort van demonstratie van uh, de het speciale, wat het, wat het medium kan... of de kennis die het medium doorkrijgt over iemand. Oh, ik zie iets met een sinaasappel. Zaten jullie in de sinaasappelbusiness? is een andere die Oh ja, ja, ja, ja. Um, vind ik sowieso raar. Want uh, degene die is overleden... Ja, ik stel me dan zelf voor dat ik ben, dat ik ben overleden. Uh -huh. Ik zit ergens in een hiernamaals. Er zit een barrière tussen. Ik uh -huh. snap dat daar... Hè, in, uh... Hoe daarover gedacht wordt dat je daar niet zomaar makkelijk doorheen kan breken. Maar ja. dat er of, of een medium voor nodig is, of in Nicole de Haas de geval een medium en die spreekt met een soort van geestverschijning. Ja, is er contactpersonen. Tussenpersonen in Ja. Dus ik snap dat daar wat. Het wat, uh, ja, heet dat een game of telefoon of zo. Dat je door iets doorvertelt ja. en dat er wat gefragmenteerd overkomt. Dus dat. dat dat, daar kan ik nog wel, uh, wel wat logica in vinden. Maar ik denk dan als overleden persoon... ga je niet gelijk zeggen... je hebt een groene auto. Ja. Of sinaasappel. Uh, dus ik, dat zie ik dan gewoon als een soort van demonstratie... van de, van de kunde van de, of de gave van het, van het medium. Mm -hmm. En daarna wordt er gezegd... eigenlijk da daarna volgt de boodschap. Dus daarna volgt van... oh, en hij mist je. Oh, en ze wil je ja. een knuffel geven. Ja. Of, oh, je bent een fantastische moeder. ja. En um, ja, dat maakt het voor mij heel ongeloofwaardig. Mm. En uh, dat wil ik ook gewoon, uh, gewoon zeggen. Ik, weet je wel, normaal kan ja, ik nee, niet altijd zeker. gelijk vooraan staan met mijn mening. Maar ja, aan de andere kant, ik wil het ook niet uh, verpesten... dat we straks niet meer uh, mogen langskomen. Maar hoewel Nicole <laughs> de Haas wel zei... Van, uh, we staan ook open voor mensen die, uh, die kritisch voor zichzelf denken. Ja. Dat zijn ook van die uh, soort van sleutel... Uh, uh, keywords die je ook wel ja, bij, ja. In in, in, bij antifaxers hoort of je moet zelf nadenken, jezelf onderzoek doen. Nou, goed, dat doe ik dan. Ja. <laughs> ik ben dan tot de conclusie gekomen dat het niet, uh, allemaal niet waar is. Maar, uh, maar toch zou ik daar wel graag naartoe uh, ja gaan om het, uh, om het ook gewoon mee te maken. Ja, het prikkelt heel erg de nieuwsgierigheid. Maar er zaten uh, ook wel wat dingen in, inderdaad... die ik ook minder uh, geloofwaardig vond. Ook als, als je dan die hele seance hebt met haar... met... Uh, je volgt in de afleveringen een aantal mensen... die daar cursussen en workshops doen en van alles. Waaronder een man. En die heeft zijn vader verloren. En daar is hij heel erg mee bezig en alles. En... Dan zit ze uiteindelijk met haar in het donker. En zij zit dan in haar uh, ruimte waar ze moet zitten en uh, alles. En ze spreekt met, die, met, de, met de stemmen van de mensen met wie ze dan contact heeft. Maar ook dat hoe dat dan ging: over die vader van hem, dat ik ook dacht: oh, nou, het is wel heel toevallig dat nu even die vader ook voorbij komt. Je kan natuurlijk ook zeggen. Oh ja, achteraf volgen meer mensen en ze edden het zo dat het daar naartoe gaat. Maar ook dat, het kwam voor mij heel ongeloofwaardig over. En niet dat ik me kon pinpointen... omdat ik sommige andere readings wel... niet per se van haar, maar van anderen wel geloofwaardig over... ontkomen, komen. Maar bij, haar, bij die situatie... had ik iets van... ik weet het niet. Mensen willen hier te graag. Of zo. En nou ja... Ja, oh, maar dat uh, vond ik wel een rode draad. ook Dus ook het andere... waar ik op heb zitten letten... Um, is uh, de... de bereidheid van mensen... waarvoor, uh, waarvoor een... Um, ja, hoe noemen we dat nou? Dat is, het is geen lezing, het is geen kaartlegging. Een of zo. reading? Nee. Ja, is het wel een reading? Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Nou, de mensen die daar komen, die familie zijn van iemand die ze hebben ja. verloren of iets dergelijks. Um, zijn eigenlijk zonder uitzondering. Inclusief. Uh, de schrijfster van Surviving Death. Mm -hmm. Die in deze afleveringen wat nog wat uitvoeriger aan het woord komt. Ze mm -hmm. zijn allemaal best wel. Nou ja. Um, Wanhopig vind ik het een dramatisch woord. Maar we mm -hmm. uh, willen heel graag dat, dat, dat er iets waar is. Ja, ja. Mensen maken iets mee. Ze maakt iets mee. Uh, Leslie Keen, dus de schrijfster van het boek Surviving Death... waar de serie op geïnspireerd is. Dus eigenlijk een beetje degene die ons meeneemt in het hele verhaal. Mm -hmm. um, heeft ook boeken over ufo's geschreven, bijvoorbeeld. Maar zij vertelt um, dat zij in het, in het echt heeft meegemaakt dat iemand voor haar ogen overlijdt. Mm -hmm. Dus dan zie je eigenlijk, uh, ja, hè, iemands geest uh, het lichaam verlaten, uh, spreekwoordelijk. En uh, ja, ik heb ook wel eens een overleden iemand gezien. Dat is mm -hmm. heel raar, dat is inderdaad gewoon ja, een soort van zieloos hè, eigenlijk. Ja, de... ja, nou, ja. nou ja, dat is mijn ervaring ja, dan. Ja, ja, sorry, dat is jouw ervaring. Ja, ik heb dat een anders ervaren. In ieder geval, in het geval van mijn vader, was, vond ik, dat toen, was ik eigenlijk eerder verbaasd dat het, dat het nog niet zo zieloos nee, was. Okay. Ja, dat, uh, dat, dat, daar voelde... ja, het was wel anders. Nou ja, in ieder geval, dit is ook weer een heel ander verhaal. Maar, uh, ja, misschien raken we dat later nog aan. Maar, ja. maar uh, hoe zij het zelf vertelde, haar ervaring was wel van ik zag uh, op het leven vertrekken uit, ja. uit iemand. Ja. En dat is natuurlijk een onwijs heftige ervaring. Mm -hmm. Wat je ook gelooft. Ja, absoluut. Uh, maar haar reactie was... het kan toch niet zo zijn... dat het dan, dat, dat dan weg is. Mm. Die emotie... staat denk ik aan de grondslag... van al deze... Uh, fenomenen. Ja. Mensen willen... wat wil je nou... Wat wil je, wat, wat, je wil weten van... Uh, oké, okay, wat doe ik in het leven? Dat mm -hmm. is een van de levensvragen. Maar de andere is van... je wil Mensen die bent verloren mm -hmm. in het leven, die zijn. Nou ja, het hangt natuurlijk van het af, maar er zijn mensen die je dolgraag yeah. zou wel willen spreken. Yeah. Mensen die je dierbaar zijn. En um, ja, het menselijke geest. En, en het is zo complex eigenlijk dat je. Um, dat je ook kan voorstellen van ja, hoe kan dat dan ineens maar gewoon weg zijn? Mm -hmm. dat, kan, dat, dat moet toch iets meer zijn? Mm -hmm. En ik heb, ik heb zelf die, dat, dat stapje in die vraag niet. Ja. Dus voor mij is het zo, en dat is, dat is een keiharde, voor mij een keiharde werkelijkheid. Als ja. je dood bent, dan ben je dood. En dan, dan misschien heb je dan nog. Ik denk dat, dat je nog wel een soort ervaring hebt als je aan het doodgaan bent. Mm -hmm. uh, waar het eerste. Uh, het eerste dat bij deel... de doodervaring. Uh, ja. Ja. Uh, 100 denk ik dat je, dat je zoiets meemaakt. Maar uh, daarna is het uh, gewoon afgelopen. En uh, dat is treurig, maar het is, het is hoe ik de wereld zie. Ja. Um, en dat is niet een, uh, per se een hele vrolijke. Maar aan de andere kant, het is ook natuur. Dus in, in de zin van, het is niet heel vrolijk, maar het is voor mij ook niet uh, heel droevig. Het is een onderdeel van, van hoe het gewoon in elkaar zit. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed dat is misschien meer over hoe ik daar maar bezig ben. Maar uh, al die andere mensen die, die dus naar een medium gaan om uh, te willen communiceren met iemand. Uh, die, nou ja, sowieso als je dat al overweegt om dat te doen. Mm -hmm. Sluit je al niet uit, denk ik, dat, dat, er, dat er meer is. is. Ja. Um, ergens heb ik wel een soort van uh, pervers verlangen om dus wel naar een medium te gaan. Want ik heb ook de. Ik wil ook kunnen communiceren met iemand die, die me dierbaar is. Die is overleden. En, um, maar ik verwacht daar niks van. Mm -hmm. uh, ik zou ook niet verwachten dat als ik naar een medium ga... dat dat zal worden bijgesteld. Toch zou ik het interessante ervaring vinden. En dan Om... ben ik benieuwd. Uh, je verwacht er niks van. Maar hoop je ergens ja. wel dat het... Ja. 0,001% van mij. Ja. Nou ja, hoop. Uh, ik zie het meer als willen. Ja, of, of zoiets. Want dat, daar zie ik wel een verschil in. Je verwacht het niet, maar daar is... Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Uh, zit daar wel een, er zit wel een wens in. En ik, ik ga veel Zeker. meer, denk ik, hier mee dan jij. Maar dan nog... Ja, en dat, nou ja, dat, dat ook, ja, ik kan me voorstellen dat het, het überhaupt de stap neemt... dat er toch ergens een, een, een, een mini-vlammetje is. Maar dat heb je dus al gezegd van... Maar toch, misschien. Nou, ja, nou... Om het helemaal samen te vatten... Ik denk niet dat er iets is, mm -hmm. maar ik zou het wel heel graag willen. Mm, ja. En uh, ja, andere mensen leggen dat onderscheid op een andere manier. Ja. Dus die sluiten niet uit dat het niet zo is. En ze willen het heel graag in meerdere of mindere mate. Ja. En dan sta je er al veel meer open voor. Op het moment dat, dat, dat er dan iemand is met een bepaalde autoriteit. Dus het medium in dit geval. Die bepaalde claims heeft. Ga, die zegt, ik ga je het vertellen. En er zit een heel ritueel omheen. In een kamer die donker wordt gemaakt. En er worden, alles wordt in, staat in teken van, uh, mm -hmm. van dat moment dat er gecommuniceerd gaat worden. Jij staat daar open voor. Je wil het heel graag. En dan gebeurt het. En uh, dan hangt er maar... Uh, hangt het af, denk ik, van de prestatie van het medium, hoe overtuigend het is. Ja. Want je zag ook wel in, uh, nou ja, dat, dat weet je misschien niet meer, maar dat aan het eind van deel 3 zit Nicole de Haas dus een reading te geven voor een, volgens mij een groepje Amerikanen, ja. die dus na de hand zeggen van, ja, ze heeft niks verteld wat we niet onlangs op Facebook hebben gepost. I know, I uh, know You asked Roseanne for, for a code word? Yeah, while well, she was still What's in her body. What's a lot to ask for? I don't know why it's a lot to Maybe ask for, Maybe she didn't light. hear you. Why is it so much Because to ask Mike, for? Because, Mike, you don't even know if she They heard you. They say they're with us all the time, they're always here. It just doesn't I feel like work. it shouldn't be a lot to ask for. If you're gonna take all the effort to, you know, to prove to me that it's really you by giving me this, all of this information, a lot of which is on Facebook and stuff, Why won't you just say the one thing that will definitely convince me? Right. right. Make me know. No, I can, I understand what, that. What happened with your grandfather, that comes close. Yeah. The the hook 'em up thing. That That's in the car. Yeah. The, the, the, the charger. Fish. Hook 'em up is on the front of our menu. It's on the front of the menu? Yeah. <laughs> it it is, there is. It's small, though. It's on the front of the menu? It doesn't matter. It's, it's it better. is on the Facebook page. Oh, it, it is God. on the Facebook page menu. Aan het eind van de uitzendingen zegt ze er zelf ook nog wel wat over. Vond ik ook wel interessant. En dat is dat, uh, dat het wel heel vervelend is voor mediums... dat sociale media bestaat. Ja. Omdat ze daardoor dus minder geloofd ja. wordt. Of zo. Dat ja. gebruikt ze dan als verdediging. Ik oh, vind ja. het wel heel ja. origineel omgedacht. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja. Ja, maar ik vond haar dus ook niet de, de sterkste personen. Er waren een paar andere. Ik bedoel, inderdaad wat jij ook zegt over dat hele ritueel. Bij haar, in, op, bij dat centrum. Dat je dan weet je in het donker gaat zitten. En alles mm -hmm. hoe. En die stemmen. Dus ja, natuurlijk dat je wil. En er waren ook andere mensen die het allemaal heel erg graag wilden. Maar ja, als ik naar een medium zou gaan, wil ik ook heel erg. Tenminste, heel erg graag. Ik denk wel op een andere. hoop op een andere manier. Mm -hmm. Dan zou ik ook heel erg graag willen dat ik dingen hoor van iemand. Maar ik, bij mij staat er niet een soort van. Uh, bij sommige mensen was het wel zoiets van: oh, maar dit is zo belangrijk voor me. En dan denk ik: nou, ik zou het hartstikke waanzinnig vinden. Maar het is niet dat mijn leven daar nou bij staat of valt. Of ja, zo. grappig. Nou ja, als ik zou uh, denken dat dit echt bestond, mm -hmm. dan zou ik mijn leven redelijk op zijn kop zetten. Ja, oh nee, dat wel. Als het zou bestaan. Maar als ik, als dat, als ik nu zou ervaren, weet je, dat het niet, zou zou, niet zo zou zijn. Of in ieder geval dat het contact niet gemaakt wordt, dan geloof ik nog steeds. Ik denk niet dat ik direct van mijn geloof zou vallen daarop. Tenminste, mijn geloof daarin. Maar wat is jouw geloof dan? Nou, ik. ik nou, geloof is misschien een groot woord, maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat, er, dat het niet eindigt als we dood zijn. Mm -hmm. um, uh, maar hoe dat er exact uitziet en of we dan kunnen communiceren met doden... Uh, en hoe dan, als het zou kunnen, daar ben ik niet over uit. Maar uh, dat, dat het niet eindigt, daar, daar kan ik me meer bij voorstellen... dan dat het wel helemaal eindigt. Mm -hmm. Maar dat is niet zo dat ik hier. Dat, het is dus niet zodanig dus dat ik er ook zelf achteraan ben gegaan. of met mediums ben gaan praten. of dat soort dingen. En ook eerder mijn twijfels heb. bij veel dingen in deze afleveringen. had ik mijn twijfels. dan dat ik denk: oh ja, dat moet ik ook. Oh wauw, ja. ja. Ja. Ja, zodra het, ja, dat was eigenlijk. was het niet het onderwerp van deze afleveringen. Maar er kwam op een gegeven moment ook een, uh, iemand tussendoor die ook healings doet. Oh Ja. Ja, en ja, dat, uh, dat, dat strijkt dan wel echt rechtstreeks uh, tegen mijn haren in. Ja, ja. Um, omdat ik denk dat healings wel een gevaarlijk onderdeel kunnen zijn... van uh, ja. Ja, bijgeloof of, uh, ja. of, of geloof, geloof in, in, in het hogere of iets dergelijks. Maar uh, nou, dat even terzijde, want dat, dat verder niet zo, heeft niet zoveel te maken met mediumschap... en het contact met overledenen, denk ik. Nee. Ja, dit was iemand die had... Een, oh ja, dat was iemand die had een um, contact met een, de geest van een dokter. Ja, dat was het inderdaad. Ah, je, je. Ik vind dat heel gevaarlijk. Ja, maar ook als mensen dan, dan ook zeggen... Want volgens mij zeggen zij zelf die mensen dan... dat is een man die die healing krijgt en zijn vrouw zit erbij. En dan daarna is het, Oh, nou, hij is helemaal veranderd. Het is helemaal anders. Oh, dat... echt direct erna, dan, ja. bedoel, Ik geloof dat mensen dat kunnen geloven. Als mensen dat dat misschien... Maar aan de andere kant denk ik... Ja, maar ja, ik denk dan zo werkt het volgens mij nou, niet. In dit geval waren de klachten van uh, meneer uh, onduidelijk. Ja. En um, ja, er bestaat echt wel zoiets als een soort van korte termijn uh, verbetering. Op het moment ja. dat jij... Uh, denkt dat je iets bent ondergaan. Dat is natuurlijk een soort van placebo. Ja, maar effect. dan wil ik dus een maand later of een half jaar later ook, weet je, dan wil ik ook daar een interview over. Want ja. inderdaad, direct daarna, toen ik uh, landmark education deed, dacht ik ook uh, na een weekend, uh, daar kunnen we het ook nog een keer over hebben. Het ja. is niet paranormaal, maar ook wel redelijk, uh, nou ook met claims van als je, hier, als je dit zo doet, of tenminste op een andere manier worden de claims gemaakt van het is gelijk over, waar, je trauma of whatever, of hmm. gelijk, of nou, je moet eigenlijk allemaal follow-up cursussen doen. Tuurlijk. Want dat is natuurlijk allemaal uit je geldklopperij. <laughs> maar daar weet ik ook nog dat ik toen, dat ik daar helemaal in meeging, ook oh, zat zo, oh, nou, en nu heb ik iets gedaan en nu is er iets gebeurd. En... Nee, maar ik, ik sluit ook niet uit dat, dat ze veel van dat soort dingen ook gewoon goed kunnen voelen ja, um, Maar ja, je moet je wel realiseren dat dat misschien inderdaad geen lange termijn effect is. Nee, en dat vind ik dan dus moeilijk aan. Als mensen wel dat soort, voor mijn gevoel, claims maken dat er een lange termijn... En dat vond ik ja. toen heel verkeerd. En ik heb een heleboel uh, issues met de hele situatie wat ik toen heb gedaan. Dat was ook fascinerend. Maar, uh, en dat heb ik hier ook mee. Als mensen claims maken van je komt bij mij... Als ik je kan helen, misschien is het helemaal over, dan, dan haak ik af. Dat ja. geloof ik gewoon niet. Ja, niet alleen, niet alleen met, met healings of zo, maar ik weet niet of je dat hebt gevolgd over de nexium cult. Ja. Ze dus begonnen als een soort van zelfhulp uh, methode. Ja. Of self-improvement methode. En uh, heb jij die documentaires gezien? Ja, ja die, uh, nou, die Mag die... jij mij eens vertellen wat, wat precies hun filosofie is? Huh, weet ik niet. Nou ja, nee, nee. nee, dat is dus super onduidelijk. Ja. Dus daar werd iets, uh, ja, ze deden een soort van trainingen. En vanwege de constructie van die trainingen, uh, ja, had je volgens mij ook dit soort vergelijkbaar effect. Van dat je ja. je euforisch voelt over je eigen, uh, dat je je ergens overheen zet. Of ja. iets, dat je dan even, dan voel je je even, oh, weet je wel, oh, empowered absoluut. of zo. Ja. En uh, dat, is dan zo, dat verwaar je dan misschien met het lange termijn effect... waarin ja. al je dagelijkse problemen gewoon niet zijn opgelost per ja. se. Ja, en dat vind ik heel gevaarlijk. zoals zoals met Lembark ook dan. En dat volgens mij wel met die Nexium trainingen ook. Je bent een weekend bezig, van ochtends vroeg tot s avonds laat. Je slaapt heel weinig, het is dus super intensief. Ja. Je zit met een groep en iedereen heeft dingen. En het is, er wordt allemaal van alles besproken. Dus als je zelf daar ook doorheen gaat... dan voelt het ook oh, Wow, het is iets groots. En, ja, maar dat is met alle intense... Met, als ik denk aan andere intense ervaringen... Met, met ayahuasca of met andere dingen... of I don't know, Ja, wat Het is veel. bijvoorbeeld met... Uh, uh, ja, met uh, Iets waar je, je je tijd, investering en soms ook geld in stopt. Mm -hmm. um, inherent daarin is dat je uh, er minder kritisch mee omgaat, denk ik. Omdat je ja. wil dat het werkt, omdat je er zoveel tijd in, of energie of geld in hebt gestopt. Ja, dus dat en dat er. je misschien ook wil geloven dat het. Heel uiteindelijk toch een soort van makkelijk tussen aanhalingstekens op te lossen is. En weet je, bij Landmark heb ik echt wel inzichten opgedaan waar ik soms nog steeds aan denk. Met de ayahuasca sessies heb ik ook inzichten opgedaan waar ik nog steeds aan denk. Maar. Uh, nou, bij ik heb ze ook nooit een claim gemaakt. Hierna is alles, alles anders. Ik vond dat ook gewoon heel interessant. Het is maar, ook niet een groep waar je dan bij hoort. De, nee, het kan ook wel weer hoor. <laughs> maar ja, dat met al met, met, met veel van dit soort dingen. Soms heb ik de eigenlijk om in de absolute te praten. Maar met veel, denk ik, omdat je al in een soort fringe zit... dat het ook heel makkelijk is om naar elkaar toe te trekken. Ja. Dus daar kan iets van waarde in zitten. Maar zodra, zodra mensen gaan zeggen... Je doet dit en dan ben je beter. Dan denk ik, daar gaat het niet. Het gaat over de integratie van inzichten die je eventueel op doet. Maar ja, dan, nu wijken we heel erg af van die healing. Onwijs, ja. Maar ja. We, ja, we zitten toch in de Patreon-sfeer. Uh, dus ja. we, we mogen best wel even op een tangent gaan. En dat kan, dat, dat kan waardevol zijn. Maar dan wel een integratie in een dagelijks leven, in mijn optiek. Mm -hmm. uh, en niet... Uh, een integratie die, die dan leidt tot van... ja, maar je moet dan ook de level 2 weekend doen. Of je moet dan ook deze ja. dingen doen. En eigenlijk doe het alleen maar met die mensen die je ook kent uit ayahuasca. Ik, no maar, ik noem het even ayahuasca of de landmark of whatever. Ja. Om nou, het uit, uit, uit nog minder vage uh, groepen te halen. Um, ik heb het idee dat ook met dat uitputting en zo... dat het bijvoorbeeld ook de ontgroeningsrituelen... gewoon ja. ook dezelfde soort Absoluut. van uh, uh, indrukken... of dezelfde uh, soort van effect op je kunnen hebben. Je hoort toch, ook met dat soort trainingen... je hoort inderdaad van... het zijn veel uren, je krijgt weinig eten... weinig slaap. En ergens... breekt dat je gewoon... Mm -hmm. op een bepaalde manier. Of het maakt je vatbaarder, veel ontvankelijker, om, voor ontvankelijker die, ja. om, om dingen, ideeën in te stoppen. En je wil er ook bij horen. Ik, wil, ik weet nog met dat ik, weet je, je ziet dan andere mensen breakthroughs hebben... of weet ik veel wat de termen waren die ze er toen voor gebruikten. Uh, en dat je op een gegeven moment denkt, oh, maar dit kan dus. Ik wil dit ook. Ja. Ik wil ook hier uh, die ervaringen hebben. Nou, en uiteindelijk kwam het op neer dat zo goed als iedereen... natuurlijk zo'n ervaring had in, in, in een weekend. In mijn, uh, in, waar, toen ik erbij was, hmm. zeg maar. Ook ja. omdat, je, omdat je het dus wil. Je wil nou, ook. Ja, maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook... Uh, misschien waren, mensen, waren er mensen... waarbij wie de doorbraak kleiner was... maar die dat niet durfden te laten zien of zo. ja nou, bij dat level 2 weekend... moesten we wel allemaal een keer op het podium komen, zeg maar. Mm -hmm. Dus er was altijd wel... Ja, dat werd toch altijd wel gedeeld. Maar dat moest ook. Die werd ook heel erg aangespoord om dat te delen. Omdat, maar, de, maar, zou je, maar deel je dan ook, zeg maar... dat, dat je dan zegt... Het, nou, eigenlijk werkt het niet. Nee, niemand deelt dat. Nee, toch? Nee. nee dan ga je dan juist ga je dan, dan mee met groepen en. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, dat, dat gebeurde niet. Ik weet maar ik weet niet wat je. Uh... je oh, nee, niet. Oh, dat je denkt dat iedereen. Nee, nee. De, uh... Volgens mij snappen we elkaar heel goed. Ja. Ja. ja. Ja, ik zou, ik zou dat eigenlijk nu nog eens een keer willen doen. Gewoon. Ik zou er gewoon weer eens een keer naartoe willen gaan. Om mm -hmm. te kijken hoe het is met hoe ik nu in het. Ja. Toen was ik ook. Ik ben er dus ook heel snel mee gestopt daarna. Omdat ik het ook gewoon eng en sectarisch. En. Nou ja, mensen die nul ervaring hebben, die al een hele grote claims gaan maken over jouw geestelijke gezondheid, omdat ze twee LMPAR-cursussen hebben gedaan. Ik <laughs> had echt iets van fuck die shit wegwezen. Aan de andere kant, ik heb wel een van de grootste dingen, tenminste, dat, uh, even kijken, Wereld-Aidsdag-event in Tivoli, wat ik als 19-jarig zonder enige ervaring uit de grond heb gestampt. Of het nou een groot succes was of niet, dat is er een tweede, maar wel met alles. En Eddie de Klerk gebeld wat ik dood enkel. Dus ik heb daar wel grote dingen voor mezelf gedaan. Ja. Uh, door wat ik bij Landmark heb gedaan. En dat moest dat was ook een onderdeel, dat je een groot project zou gaan doen... wat je eigenlijk dan zou moeten loslaten. Want het ging heel erg over loslaten van hmm. dingen die van waarde zijn. Um, dus ja. ja, dat heeft ook impact. Maar het was gewoon een creepy organisatie. <laughs> <laughs> en het, het spoorde gewoon voor geen meter. En als er niet een, een, ergens een soort van kleine kern in zit... die werkt ja, op, een, moet... op een bepaalde manier, dan... Uh... Weet je wel, dat is natuurlijk helemaal gebakken lucht. Je moet natuurlijk wel, ja, je moet wel iets ervaren uh, daar. Ja. En dat, daarmee zeg ik niet van, oh, het werkt. Nee, maar, nee. Maar uh, ja. ik zeg wel van, ja, tuurlijk snap ik dat er, dat er positieve dingen aan kunnen zitten. Ja. Nou. ja. Dus wanneer gaan wij naar Scientology? Oh nee, daar wil ik helemaal niet uh, <laughs> naar binnen. Oh, verschrikkelijk. nee. Toen ze maar rijden op, excursie. Ja, ja, ja. landmark bestaat volgens mij ook niet meer. Hm. Geloof ik. Oké. Okay. Ja, nou, anyway, dat is er een heel ander. Het heeft niks uh, meer te maken met uh, contact met de doden. Ik ook wel contact met de doden, nee. Maar daar zouden we, dat geef ik helemaal niet. Nee, <laughs> het is toch een freeform gebeuren. Precies. Maar we zijn nu al hoe lang aan het praten? Drie kwartier? We zijn lang genoeg aan het praten. Oké. Okay. Dus we kunnen nu stoppen. Ja. En dan gaan we lekker de volgende aflevering kijken. Yes. Ga ik... En ga het vooral kijken als je het nog niet hebt gezien. Maar misschien ga je dit dan niet luisteren, dat weet ik niet. Maar het is, ik vond het zeer onderhoudende uh, televisie, moet ik zeggen. Ja, ik vond hem veel leuker dan de, dan de eerste. Ja. Ja, ja. ja, ze liggen wel ver uit elkaar. Zeg maar deze was veel sappiger, vond ik ook. Ja. Weet je waar de volgende over gaat? Nee. Even, Even voorpret kweken. Oh, tekenen van de doden oh, oh, do ik las eerst tekenen van... met doden ja dat, dat las ik dus ook eerst ik dacht oh dat gaat over uh, automatische, automatic dr drawing of oh zo, Weet je wel? ja Oké. Okay. nee dit gaat over andere dingen maar dan gaan oh, we het de dit volgende keer het is maar een aflevering even. over tekenen met doden <laughs> lekker knutselen met de ja, doden knutselen met doden <laughs> <laughs> anyways dat was hem